Goedemiddag, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Een positieve test op je Corendon-vakantie? Dan moet je zelf betalen, dat zegt de baas tegen de Telegraaf. Vanaf volgende maand moeten reizigers die met Corendon op vakantie gaan... en niet gevaccineerd zijn, zelf de kosten betalen... als ze besmet raken en eventueel verplicht in quarantaine moeten. Corendon vliegt steeds vaker op oranje bestemmingen en de Corendon-baas zei eerder al dat hij hoopt... dat de overheid bij de reisadviezen onderscheid gaat maken... tussen mensen die wel en niet gevaccineerd zijn. Wat wij graag zouden willen is dat de... ...toegang tot bepaalde landen... ...dat die gemakkelijker gemaakt wordt voor mensen die gevaccineerd zijn... ...en lastiger voor mensen die niet gevaccineerd zijn... ...en als dat zou betekenen dat in sommige landen... ...niet gevaccineerde mensen ook daadwerkelijk niet welkom zouden zijn... ...dan zouden wij dat zeer, dat zeer steunen. Bij een explosie in een fabriek vol buskruid in Rusland... ...zijn minstens 15 mensen omgekomen. Het ongeluk zou zijn gebeurd toen medewerkers aan het begin van de werkdag... ...de machines wilden aanzetten. Na de ontploffing vloog de fabriek in brand. Het gebouw is voor een deel verwoest. Een man uit Hoorn is overleden nadat hij op ADE ecstasy had gebruikt. Er was niks aan de hand met het pilletje. Het ging waarschijnlijk mis door een zeldzame bijwerking. De man kreeg een bloedinfectie en overleed na het feestje in het ziekenhuis. En inwoners van Terschuur, een dorp in Gelderland, worden gek van de snelwegherrie. De A1 raakte begin dit jaar beschadigd door al het ijs en sinds die tijd is er veel geluidsoverlast en trillende huizen. Als je dan in bed ligt en voel je zo boe boe, -boe. dat, dat ja, ga je toch net even, even heen en weer. Ja. En ze is niet de enige die stapelgek wordt. Sommige mensen liggen al vanaf vijf uur ochtends wakker van het getril. Als er een gat in de weg zat, zeg maar. En dan vooral met vrachtwagens of met aanhangwagens. Die, ja. dat, dat dreunt echt heel erg. Wij hebben een waterbed en je zou zeggen, waterbed is bijzonder stabiel. Hoeveel liter water zit er dan niet in? En zelfs ons waterbed be beweegt. Rijkswaterstaat weet van de problemen en is van plan om de weg te repareren. Alleen het is nog niet te zeggen wanneer dat gaat gebeuren. Het weer nog, regen in het noorden en 11 tot 12 graden. Dit weekend iets minder onstuimig, morgen en zondag vaker droog en minder wind. Het wordt zo'n 12 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het verkeer rijdt langzaam over de A7 vanuit Zaanstad naar Deinoevoer. Door werkzaamheden bij Wognem, 4 kilometer file met een kwartiervertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 ZFM Met nu ZFM lunch. Welkom bij het ZFM radioprogramma Morgen is het weekend Weekend Weekend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 Er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart Dan ga je kijken naar een vrouw die je wat graag versieren. Zo, dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent. En als je aangeschoten bent, dan loop je met de vrienden schaar een eentje langs de boulevard Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee en ganskwallen. Over overmand ren je weer terug over het strand.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 de ene kom met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede kom met zijn vriendin. Die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin. En daar vond gat de inhoud licht verspreid in zand van drie kilometer stand. Je danst en vrij de hele tijd, er wil je in een roodje bijt en giet je never in je kop. Want anders dronk je pa het op. Maar van die lading, alcohol geraakt je spoedig overvol Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand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 Het strand hier in Zandvoort. Dat was Boudewijn de Groot. Eén keer is wel genoeg. Goed, uh, we gaan even wat reclame maken voor wat uh, ZFM uh, radioprogramma's. Morgenochtend natuurlijk weer het programma Goedemorgen Zandvoort. Dat is elke zaterdag van uh, 10 tot 12, Aan de studio in de Tolweg. Aan de Tolweg. Aanstaande zaterdag komen uh, de volgende gasten. Tom van Veen over een brief namens de ondernemers over het nieuwe parkeerbeleid. Daarna komt Harm Goustra, Groest, Groestra sorry, van de GGD Kennemeland over de stand van zaken rondom corona. Dan de Rogier De Nijs over plastic afval. En in twee uur gaan we met Duco Boukes van Team Sportservice over sportieve activiteiten voor ouderen praten. Nou, dan moet ik ook eens gaan luisteren daarna hebben is Simone Koning, die mensen begeleidt bij het stoppen met roken. En als laatste Ernst Brokmeijer over het standseizoen van 2021, hoe het is geweest. Ja, ik, ik vond het echt een Nederlandse zomer, maar ja, dat is mijn mening. En deze week wordt het programma gepresenteerd door Gert van Kuik en Jelmer Koper. En je kan natuurlijk luisteren op de kabel, op internet, op DAP en op de televisie zelfs ook een oproep voor uh, technici, want uh, we willen op woensdagmorgen eigenlijk ook een uh, soort uh, goede morgen Zandvoort gaan uh, opzetten en presenteren. En daar zoeken we nog uh, mensen voor, of uh, mensen die achter, laat ik zeggen, we zoeken nog iemand, man of vrouw natuurlijk, die het leuk vindt om aan de knoppen te zitten en het programma technisch te ondersteunen. Dat zou elke woensdag van 10 tot 12 moeten. Dus die tijd moet je wel beschikbaar zijn. Uh, wil je dat? Uh, neem dan contact op met Ben Zonneveld of Gert van Kuik... Uh, via de bekende e-mailadressen. En uh, ik moet eerlijk zeggen, het is een leuke hobby. Het is leuk om uh, programma te maken en uh, leuk om uh, je eigen muziek te draaien. Dus uh, ik zou het zeker doen. Ik doe het ook trouwens. Ja. Volgende week woensdagavond van 8 tot 10 is het weer het programma De Krochten. Een zoektocht naar de wortels van Nederpop. Die woensdagavond gaan we weer terug naar de jaren 80. Samen met uh, Dick van Duin zijn we op bezoek bij Mark de Reus. En Mark de Reus was in de jaren 80 uh, en later bassist bij de Dif. Dif is een Nederlandse nieuwe waveband. die vooral uh, bekend is geworden door zijn nieuwe wave combinatie met de Nederlandse teksten. Hoekige en mooie, uh, duidelijke muziek. Ga zeker luiken, luisteren als je iets wil horen van uh, de jaren 80 van Nederlandse muziek. In dit programma zijn we bezig met uh, bandnamen met de E. En ik ben aangekomen bij Elton John. Nu met The Bitch Is Back. Dit waren twee nummers van Elton John... van zijn uh, album Caribou. Het eerste was uh, The Bitch is Back... en het tweede was Dixie Lily. En de Caribou is uh, in 1974 uitgebracht. Dus ook al een tijd geleden. Nog meer muziek. Want ik lees hier in het uh, Zandvoortse krant... dat uh, op 7 november... Uh, er weer jazz in Zandvoort is. Dan komt het Jasper Staps Quartet dat uh, Die muziek gaat brengen van Paul Desmond en Dave, Br Dave Brubeck. Dus 7 november natuurlijk weer in de krochten. Het begint om half drie. En, uh, nee, sorry, kwart over twee. En de entree bedraagt 15 euro. Reserveren is natuurlijk gewenst via jazzinsandvoort.nl. De beheerder Theo Smit gaat natuurlijk ook weer een yes-maaltijd serveren. Je kunt keuze maken uit biefstokken, varkens, HCT met groente, garnituur, patat en dessert voor de schappelijke prijs van 15 euro. Dan kun je het bijna niet zelf voor maken, dus ik zou zeker gaan. Ik ga zelf ook uh, luisteren, 7 november. Ik ben heel benieuwd, ik, ik ben wel een groot fan van uh, Dave Brubeck en natuurlijk ook Paul Desmond. Dus ik ben heel benieuwd uh, wat het gaat worden. Oké, okay, terug naar de muziek. Uh, een van mijn uh, favoriete bands, dat is Emerson, of Palmer. En ik ga nu twee uh, mooiste, beetje akoestische nummers draaien. Als eerste Lucky Man. En ten tweede het helemaal verschrikkelijke mooie in de beginning. Maar we beginnen, zoals gezegd, met Lucky Man. white horses and ladies by the score, all dressed in satin and waiting by the door. Matter at all. Het mooi. En wat is het toch wel leuk om je favoriete en mooie muziek te draaien en andere mensen daarmee blij te maken. Dus uh, ja, ik vind het erg leuk. Mooie muziek. Het was uh, Lucky Man, in 1970 van Emerson Lake Palmer. En het is natuurlijk bekend als het nummer waarin uh, eigenlijk de eerste synthesizer solo werd gespeeld. En de eerste moog synthesizer werd uh, door Emerson al redelijk snel gebruikt. In 1970 alweer dus. En hij heeft hier een mooi, mooie solo voor gemaakt, ja. Het tweede nummer vind ik vooral opvallend door de zang van Greg Lake. En natuurlijk ook niet te vergeten... de mooie drumpartijen van Carl Palmer. Greg Lake, ja, het is een hele mooie stem. Een hele goede gitarist. Dus Wat mij betreft een beetje onderschat iemand. Emerson komt altijd wat meer naar boven, Keith Emerson. Maar ik vind Greg Lake ook verschrikkelijk mooi. Daarvoor had hij bij King Crimson gezongen en gespeeld. Dus een goede leerschool gehad. Oké, okay, dat was weer de muziek. Dan gaan we even door naar wat nieuws. Ja, de kogel is door de kerk. De Dutch Grand Prix komt natuurlijk ook weer in uh, 2022 naar Zandvoort toe. En het blijkt dat ze, ik dacht een driejarig contract hebben... maar ze hebben een vijfjarig contract. Vorige week is bekendgemaakt dat de tweede editie van de Grand Prix... op 4 september 2022 verreden zal worden... De kaartverkoop start op 1 november. Maar wie al een kaartje had en uh, dat gecanceld was door corona... die kon al op 14 uh, oktober een kaartje kopen in de voorverkoop. Dus uh, op 2, 3 en 4 september 2022 reist het hele Formule 1-circuit weer naar Zandvoort. En daar gaan we natuurlijk ook weer een mooi feestje van maken. Andere nieuws is dat, uh, misschien uh, geïnspireerd door de Grand Prix, is er toch een uh, bestuurder van een gestolen auto, uh, die de stop zijn, uh, stopteken van de politie in de Geerde in Emmuide, uh, na een wilde achtervolging pas in Haarlem <laughs> aangehouden. De automobilist heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een stopteken van de politie in Emmuide genegeerd, uh, Race er vandoor en werd na een wilde achtervolging pas in Haarlem aangehouden. En daar komt de kerk, de auto bleek eerder een jaar geleden, de auto bleek eerder dit jaar te zijn gestolen. Ja, dan ga je er wel hard op uit. Ja. Ja. Dus hij stopte niet, Nee, hij trapte op het gaspedaal en reed met 100 km per uur door de bebouwde kom eh, naar richting Haarlem. Via Muiden, Driehuizen, Zandpoort Noord, waar die meerdere overtredingen maakte, is de achtervolging uiteindelijk gestopt op de Eemstraat in Haarlem Noord. Wildwest taferelen of Amerikaanse filmtaferelen. Oké, we gaan weer verder naar uh, bandnamen met de E. En dit keer is het ILO, Electric Light Orchestra. En we beginnen met Showdown. oftewel Electric Light Orchestra. Als eerste met uh, Showdown. En als tweede Can't Get It Out Of My Head. Allebei uit 1992. Ja, ik dacht, uh, laat ik jullie eens meenemen met uh, de huidige top 40. Want uh, eigenlijk ben ik niet meer zo betrokken bij de huidige muziek. Ik weet dat er heel veel rap en hip-hop is. Dus ik denk, ik ga eens kijken naar de top 40. En hier ga ik jullie eens voorhouden... Ja, ik kan niet vragen wie er op 1 staat. Jullie kunnen nog geen antwoord geven, maar uh, laat ik beginnen bij de top 10. Op 10 staat uh, Never Going Home van Kungs. Kijken of ik die kan laten horen. MUZIEK muziek. Op negen staat... Uh, ik denk Heatweed van Glass Animals. Hier ook een stukje ervan. Op 9 Remember van Becky Hill en David Guetta. En op 7 Don gepakt, Bon gepakt, van Donny, featuring René Froker.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 And up 6, uh, where are you now from Lost Frequencies and Caleb Scott. En op uh, waar waren we? Oh ja, op vijf shivers van Ed Sheeran. En op 4, Cold Heart Pno Remix van Elton John en Dua Lipa. Stempels van Rocketman van Elton John zit erin gewerkt. Op 3 Paypas van Faruko. Uh, Dat specifieke geluidje komt me wel bekend voor. Op twee weer Ed Sheeran, maar nu met Bad Habits... En deze week op 1 Stay van Kit Laroi en Justin Bieber. away from you I miss your touch. Oké, okay, dan zijn jullie helemaal op de hoogte van de huidige muziek. Dit was uh, uh, de top 10 van de top 40 deze week. Maar wij gaan weer door met uh, bands met een E. En dat is natuurlijk een hele bekende, daar is natuurlijk Eric Clapton. En ik laat nu Before You Accuse Me horen. Hier komt ie. Back. But you treat me so unkind I got me things Eric Clapton met uh, als eerste. Uh, wat was het ook weer? Uh, oh ja, Before You Accuse Me. En als laatste Rambling on My Mind. En dat concert, uh, concerten zijn weer last gebarsten. Nu uh, corona hopelijk een beetje voorbij is, ja, ik zeg hopelijk, want uh, het ziet er allemaal niet zo goed uit. Maar oké. Okay, uh, de concertagenda is weer redelijk gevuld. Als we even kijken naar Mojo en uh, de Dome... Volgend jaar krijgen we de Analogs. Die gaan de very best from de studio years uh, uh, spelen. Ik ben benieuwd, er zijn natuurlijk ook leuke. Um, Brian Adams komt. De Red Hot Chili Peppers komen. Burt Floyd. Coverband uh, ja, van Pink Floyd, natuurlijk. Elbow komt weer. Tom Jones. John Legend. The Black Rose. Art Garfunkel. Ongelooflijk, ja. Dus die komen allemaal weer. Patronaat komen ook weer een hoop mensen. En een hoop leuke groepen. Vanavond bijvoorbeeld Roxanne, Hazes en Guusje. Original Library, die komen. Ja, ook vanavond heen. Kijk eens. Allemaal. Allemaal gratis zo. Jungle by Night komt binnenkort: Incession, Incension. Slachthuis in de Pacific Undergrounds. Uh, Kukuri live nog steeds is afgelast, helaas. Maar kijk gewoon bij. Uh, ja, patronaat in Haarlem, we zijn een hoop te doen. Het is allemaal niet zover. Leuke tent, gezellig en mooie muziek. Ik ga afscheid nemen van uh, u allen. Ik hoop dat u weer een beetje vermaakt hebt en een uh, lekkere lunch hebt gehad. Ik hoop dat uh, Marja weer helemaal bijkomt, weer helemaal gezond wordt. En dat we elkaar weer gauw zien. Luisteraars bedankt. En ik ga natuurlijk eindigen met Elvis Presley. Ook een band met de E. Hier begin ik met uh, I just can't help believe it en dan now or never. Tot ziens. I just can't help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 Girl is gonna stay This time the girl is gonna stay This time the girl is gonna stay For more than just a day Just a day. Oh, just a day.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 More just today The girl in love and hold her tight So happy together If I should call her up Invest her down At least say you belong to me At least my mind Imagine how the world could So here So happy together